6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedenavond. GroenLinks-leider SAP wil aanpassing procedure lijsttrekkersverkiezingen. G8 op in het teken van economische crisis en doden en gewonden bij autorally in Frankrijk. Het VR, vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Morgenochtend bewolkt en in de middag zijn er dan opklaringen. Maar in het binnenland wel kans op een onweersbui. De temperatuur ligt morgen tussen 18 en 24 graden. GroenLinks-leider Jolande Sap schaamt zich voor de procedures binnen haar partij. De kandidatencommissie vond Kamerlid Tovik Dibi ongeschikt voor het partijleiderschap... en wilde niet dat hij meedeed aan de lijsttrekkersverkiezingen. partijbestuur heeft, nadat er veel ophef was ontstaan... uiteindelijk besloten toch een referendum onder de leden te houden... zodat ze zelf kunnen kiezen tussen een van de twee kandidaten. Sap wil dat de procedures binnen GroenLinks veranderen. Nou ja, ik heb me in toenemende mate verbaasd en geïrriteerd over de procedures in de partij. Ik heb zelf, uh, nou ja, nadat, nadat Tovek mij gemeld heeft, dat hij uh, ook uh, kandidaat wou zijn. Ik ja, heb even, even een paar dagen de tijd gehad om aan die idee te wennen, maar ik heb gewoon ontzettend veel zin um, in die interne uh, campagne. En ik heb ook vorige week al gezegd, nou, er moet gewoon een referendum komen. Als een prominent Kamerlid zich meldt en ook die ambitie heeft, dan moeten we gewoon een referendum organiseren en op een mooie en open manier die campagne in. Wat heeft u nog geprobeerd om te zorgen dat dit niet zou gebeuren? Nou ja, dat zullen u niet allemaal weten. Maar laat ik dit zeggen, ja, ik heb wel heel veel druk uitgeoefend en, uh, op het partijbestuur om tot dit besluit te komen. En ik ben heel blij dat ze gisteravond in ieder geval dat besluit genomen hebben. Maar het had echt eerder moeten. Femke Halsma twitterde gisteren, ik wil me niet hoeven schamen voor mijn partij. Geldt dat voor u ook? Ja, zeker geldt dat. En ik vind, uh, nou ja, als een prominent, pro prominent Kamerlid zich meldt... natuurlijk moet hij dan toegelaten worden tot de procedure. En als de zittende uh, leider ook zegt van... nou, ik heb er zin in in die strijd, laat dat referendum maar komen. Ja, wat is dan het probleem? Schaamt u zich voor GroenLinks? Nee, natuurlijk niet. Ik ben ook trots op mijn partij, als altijd. Maar ik schaam me wel voor deze procedures. En ik vind ook uh, dat het partijbestuur ervoor moet zorgen... dat de leden bij het volgende congres die procedures aanpassen. Vindt u tovik Dibi geschikt als leider van GroenLinks? Nou, ik heb uh, mij plechtig voorgenomen om geen kwalificaties aan de ander te geven. Maar het zal natuurlijk geen geheim zijn dat ik mezelf de beste leider voor GroenLinks vind. Waarom? Omdat ik denk dat ik met mijn achtergrond de juiste vrouw op het juiste moment ben. Ik heb resultaten geboekt voor GroenLinks, dat heb ik laten zien. Lenteakkoord zijn de eerste stappen. En ik denk dat we nog veel meer kansen krijgen om onze mooie idealen, duurzame Nederland, gelijke kansen voor iedereen, om die ook echt in daden om te zetten. Verslaggever Irene Oosveen in gesprek met Jolande Sap. President Obama heeft gezegd dat de leiders van de G8-landen op hun top in Camp David zich concentreren op de economische crisis. Volgens Obama is er overeenstemming dat de crisis moet worden aangepakt met een mix van stimulerings- en bezuinigingsmaatregelen. Volgens verschillende persbureaus is er druk uitgeoefend op Duitsland om het strikte bezuinigingsbeleid los te laten. Ook president Van Rompuy van de Europese Unie is bij de gesprekken. Van Rompuy zei dat de EU er alles aan doet... om de financiële stabiliteit van de eurozone te garanderen. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. In het zuiden van Frankrijk is een auto bij een auto rally het publiek ingereden. Volgens de eerste berichten zijn er zeker twee doden en vijftien zwaar gewonden. Het ongeluk gebeurde in het departement Vaag, ten westen van Fréjus. Onder de gewonden zijn ook kinderen... Een baancommissaris raakte ook gewond. Over de oorzaak van het ongeluk in Frankrijk is nog niets bekend. In Italië is geschokt gereageerd op de aanslag in de zuidelijke stad Brindisi. Vanochtend ontplofte een bom voor de deur van een modevakschool. En daarbij kwam een 16-jarige student om het leven. Zeven mensen raakten gewond. Ik sprak een uur geleden met correspondent Bas Mesters... en vroeg hem naar de laatste ontwikkelingen. Er wordt vooral veel gereageerd op dit moment door president Napolitano... oud-premier Berlusconi, premier Monti, ook vanuit het Vaticaan. En samengevat uh, leeft men enorm mee, is men zeer ontzet door wat er gebeurd is... en uh, roept men elkaar op om uh, eendrachtig te zijn. Men wil uh, uh, voorkomen, en men, uh, maar men vreest ook een beetje... dat er misschien een begin is van een serie aanslagen... omdat er eerder ook al in dat gebied een aanslag geweest is door de, door de maffia op een uh, anti Want vanochtend werd er nog vooral over de maffia gespeculeerd... maar nu lijkt het daar steeds meer op dat die erachter zit. Maar is, er überhaupt, uh, uh, is de aanslag opgeëist, bijvoorbeeld? De aanslag is niet opgeëist. En nog steeds zeggen de autoriteiten, we weten het niet. Het kan ook wat anders zijn. Maar er zijn wel een aantal aanwijzingen die, ze, die erop wijzen... dat het de maffia zou kunnen zijn. Allereerst... Uh, is het zo dat het gebeurd is 20 jaar nadat uh, de rechter Falcone is uh, vermoord. Uh, zijn wagen is opgeblazen in Sicilië 20 jaar geleden. Het is een aanslag gericht op een school die ook Falcone heette... Het is een aanslag die plaatsvindt een week nadat er heel veel eh, lokale mafiosi van de Sacra Corona Unita zijn opgepakt daar. Maar nog steeds, zegt de minister van Binnenlandse Zaken, er zijn onvoldoende aanwijzingen om echt te kunnen zeggen dat het om een uh, maffia-aanslag gaat. In ieder geval dus één dode. Hoe zijn er gewonden eraan toe, die zeven mensen? Ja, je moet je voorstellen, er zijn drie gasflessen ontploft. Uh, ze hadden eigenlijk om vijf voor acht moeten ontploffen. Ze zijn tien minuten eerder ontploft. Waren ze nog tien minuten later ontploft voor die school... waren er nog veel meer doden geweest. Uh, het, die mensen, die, ja, die kinderen, die waren zwart geblakerd... Uh, of ze nou nog leefden of niet. Veel verbrandingen. Eén meisje moet ook, uh, zal haar benen moeten missen... Uh, men is nog steeds bezig met opereren. Het is gewoon vreselijk dat men dat heeft gedaan richting een school... waar jonge studenten proberen aan de toekomst te werken. Correspondent Bas Mesters. Bij een bomaanslag in Syrië zijn negen mensen omgekomen. 100 mensen raakten gewond. Explosie was op de parkeerplaats van een militair complex in het oosten van het land. Syrische overheid zegt dat om een bomauto ging met 500 kilo explosieven. Syrische staatstelevisie heeft beelden laten zien van beschadigde gebouwen, kapotte auto's en gekantelde vrachtwagens. Waarnemers van de Verenigde Naties hebben de plek van de aanslag bezocht. Bij het Griekse eiland Zakintos is een Turks vrachtschip De Kapitein is daarbij omgekomen en drie van de overige negen bemanningsleden worden vermist. Alle opvarenden zijn Turks. Het schip met olijfpitten aan boord voerde op de Ionische Zee toen het kapseisde. En vermoedelijk kwam dat doordat de lading in het ruim begon te schuiven. Hoe dat dan weer kan is onduidelijk. Volgens de Griekse kustwacht waren de weersomstandigheden goed. Reddingswerkers vonden het lichaam van de kapitein en konden zes bemanningsleden levend van boord halen. Naar de drie vermisten wordt nog gezocht met vijf schepen. Er is niets mis met het hennepbrood van Bakker in Oesgeest. Dat zegt althans de bakker zelf. Hij heeft naar eigen zeggen van de politie gehoord dat het onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut heeft uitgewezen dat het brood legaal is. Bakker Leonard Marks. De werkende stof die dus, de schadelijke stof, die dus de roes. Uh veroorzaken, zeg maar, wat in uh, hennep zit, uh, die stof is er nagenoeg uitgehaald uit deze hennepsoort. Dus eigenlijk alleen de gezonde uh, bestanddelen van de hennep, de hennepzaden, die zitten erin, maar de, de THC-stof, uh, die is er nagenoeg uit. In de deze week bezocht een wijkagent de bakkerij in Oestgeest. Hij wilde weten of de verkoop van de broden niet in strijd is met de wet. Bakker Marx is niet verbaasd over de uitslag van het onderzoek. We wisten we dat al. Wij hebben deze grondstof hebben wij van een, een grondstoffenfabrikant uit Zwitserland. En uh, dat hebben we met certificaten en al, zeg maar. Ja, en, en dit is in, in Zwitserland een hele grote firma. En uh, ja, dus we wisten dit al dat, dat het uh, absoluut geen probleem zou zijn. Nederlands Forensisch Instituut en de politie willen overigens nog niet over de uitslag van het onderzoek zeggen. In Laanaken, net over de Belgische grens bij Maastricht, is het lichaam van de Maastrichtse advocaat Fernand Trippels gevonden. Dat is zojuist bekend geworden. Hij werd sinds maandag vermist. Zijn familie en vrienden vonden zijn lichaam vanmiddag niet ver van de plek waar zijn auto al was teruggevonden. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. 52-jarige advocaat Fernand Trippels was een bekende Maastrichtenaar. Hij werkte ruim 25 jaar bij het familiekantoor dat sinds 1868 bestaat. Sport. Hockeyers van Amsterdam zijn voor de 21ste keer landskampioen geworden. In de tweede finale wedstrijd was de 2 1 uitzegen op Rotterdam genoeg voor de titel. Duurde lang voor Routier Take Takema zich zeker was van de overwinning. Je weet het maar nooit, er hoeft één balletje natuurlijk voor hun goed te vallen, voor ons fout te vallen. Dan kan het ik afgelopen zijn. Met Roderick Weusdorf hebben ze een van de beste corners van de wereld. Dus uh, ja, die heeft ook een half kantje genoeg. Dus tegen Rotterdam heb je nooit gewonnen het toe te gaat aan het einde. En met de vrouwen ging de titel alweer naar Den Bos, de 14e keer in 15 jaar tijd. Die ploeg was te sterk voor Laren. Tweede finale duel werd pas beslist in de shootout. Kim Lowers was een van de speelsters die miste voor Laren. En ze weten waar het mis ging. Als uh, je nou, het heel, heel simpel wil benaderen, Den Bos nam de shootout beter dan wij. En, uh, uh, vorige week hebben we een hele slechte wedstrijd gespeeld. Goed, je krijgt vandaag gewoon een herkansing. Alles staat eigenlijk nog op nul. En ik denk dat we een hele goede wedstrijd hebben gespeeld, dat we Den Bos vandaag onder druk hebben gezet. En um, ja, met dat uitzicht meteen in een, in een corner en, en die op de paal. Dan maken zij toch alweer uh, uit het niks eigenlijk een goal. En verder zijn ze ook niet heel erg gevaarlijk geweest. Ik denk dat we in dat opzicht gewoon echt een goede wedstrijd hebben gespeeld. Maar ja, in dit soort wedstrijden gaat het om, uh, gaat het om kleine details. En vandaag was de Bos beter in het uh, nemen van de shootouts dan wij. Ja, en dan verlies je de tweede wedstrijd en is het klaar. Ja, en voor de vrouw Van de Bos was het dus alweer de veertiende titel in vijftien jaar. De Zelsters Lisa Westerhof en Lopke Berkhout... hebben een bronzen medaille overgehouden aan het wereldkampioenschap... in de Olympische 470 klasse Ze eindigden in de afsluitende medalrace als vierde. Dat was net niet genoeg voor een nieuwe titel. En de Canadese wielrenner Raider Hesjedal heeft de leiding heroverd in het algemeen klassement... van de Ronde van Italië. De renner van Garmin demareerde in de slotfase... van de eerste serieuze bergetappe weg bij de medefavorieten. Dagzegen ging naar André Amador uit Costa Rica. Verkeersinformatie. Bij de AWB Edwin Gerritsen. Er staat één file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn... tussen Hoeverlaken en Barneveld, vier kilometer. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Nog een keer de hoofdpunten. GroenLinksleider Sap wil dat de procedure... voor de lijsttrekkersverkiezingen van haar partij wordt aangepast. Sap vindt dat het partijbestuur veel eerder had moeten besluiten... om Kamerlid Dibi mee te laten doen aan de strijd om het leiderschap van de partij. In Camp David is de G8 op begonnen, Die staat vooral in het teken van de economische crisis... Bij een autorelly in Zuid-Frankrijk is een auto het publiek ingereden. Twee doden, zwaar gewonden. En een Maastrichtse advocaat, die sinds maandag werd vermist, is overleden. Familie en vrienden vonden zijn lichaam vanmiddag niet ver van de plek waar zijn auto al was teruggevonden. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Pavlov van de NTR.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 van Middelaar en Martial Belman. Goedenavond en welkom bij Pavlov, het Radio 1 programma over het menselijk gedrag. Wat is het geheim van een succesvol en gelukkig leven? De beroemde Amerikaanse psycholoog Roy Baumeister kent het antwoord. Zelfbeheersing en die is te trainen. Dat schrijft hij in zijn nieuwste boek Wilskracht, de herontdekking van de grootste kracht van de mens. Voor zijn onderzoek werkt hij samen met Denise de Ridder. En zij is psycholoog, als psycholoog verbonden aan de Universiteit Utrecht. En met haar praten we straks over wat er met wilskracht allemaal valt te bereiken. En we hebben live muziek van Kelly Streekstra. En deze week werd bekend dat in Nederland 1 op de drie gezinnen uit elkaar valt. 35% van de echtparen gaat na verloop van tijd uit elkaar. Maar we kunnen het ook positief zien. Dan draaien we het om en dan zeggen we... de meerderheid blijft dus bij elkaar. Hoe doen die stellen dat... Sociaal psycholoog Katrien Vinkenhouwer van de Vrije Universiteit... volgt 200 stellen die in 200, 2006 getrouwd zijn. En bij het gesprek zit ook journaliste Corine Kolen... die voor het Volkskrant Magazine veel mannen en veel vrouwen heeft geïnterviewd... over het geheim van hun relatie. Katrien, ja. er zijn verschillende factoren, blijkt uit je onderzoek... die bepalen dat die mensen het toch... Allemaal nog goed hebben met elkaar. Tenminste, ze houden het vol. Maar dan springen er drie uit. Die wil ik even noemen. Uh, zelfbeheersing, vertrouwen en waardering. Ja. Waarom zijn die zo bepalend? Nou, ik denk... Zeg maar... Omdat... Uh, uh, relate, veel mensen denken eigenlijk... dat het genoeg is als je van elkaar houdt. Mm -hmm. En terwijl liefde wel helpt om een relatie in stand te houden is het vaak zo dat relaties niet altijd even leuk zijn net als mensen hebben relaties good hair days en bad hair days dus je hebt slechte dagen en je maakt het niet meteen uit je hebt uh, langdurige slechte dagen mm -hmm. bijvoorbeeld als één partner ziek wordt of uh, als een partner werkeloos wordt ja. zoals op dit moment vrij gangbaar is en dan, ook dan maken mensen het niet zomaar uit. En dan heb je vertrouwen en zelfbeheersing en dankbaarheid of waardering nodig om, de, om daar overheen te zetten. En ook over de slechte dagen heen te komen. Vertrouwen waarin? Vertrouwen in de partner. Oké. Okay. Dus je denkt, mijn vrouw krijgt ook wel weer leuke dagen. Nee, het is. Kijk, vertrouwen is iets wat je nodig hebt om. Uh, je veilig te voelen in je relatie. Het is heel stressvol als je de hele tijd moet denken... dat je partner iedere dag weg kan gaan. Dus je moet vertrouwen hebben in de andere. Dat, dat ja, ja. die niet iedere keer als die zin heeft... of als hij een attractieve andere ziet... Ja, dat die er meteen... meteen vandoor gaat. Ja. Dus dat vertrouwen en moet je dus hebben. En ook dus blijkbaar vertrouwen dat... Uh, uh dat als jij niet eens een dag zo leuk bent... of een, een week niet zo leuk... Precies. dat je dan ook niet meteen denkt... oh, nou zal ze wel weggaan. Precies. En dat is eigenlijk nog belangrijker... dan jouw eigen vertrouwen... is dat jij... Vertrouwen voelt. Vertrouwen voelt vanuit mm -hmm. de partner in jou ook. Ja. Dus jij moet uh, het gevoel hebben... dat je partner je ja, apprecieert... dat hij jou waardeert... dat hij jou respecteert... dat hij om jou geeft... Ondanks alle slechte dingen. Ja. Dus het is vaak een relatie. Soms zeggen mensen: van. Ondanks, ondanks al die dingen hou ik van jou. Maar eigenlijk is het dankzij al die zwakke kanten. <laughs> hou ik ook van jou. En waardering, hoe zit dat dan? Nou, in ons onderzoek uh, onder die 200 stellen. die jij net noemde. Ja. Uh, komt naar voren dat uh, waardering. Iets is wat twee functies heeft in een relatie. En dat is op de ene kant, als ik dankbaarheid, waardering voel... is dat voor mij een signaal dat deze relatie goed voor mij is. De mm -hmm. partner is goed voor mij. En als ik dat signaal heb, word ik gemotiveerd... om beter mijn best te doen in die relatie en deze in stand te houden. En om een relatie in stand te houden... moet je vaak dingen doen die je eigenlijk niet die dingen zijn die je het liefst zou willen doen. Dus je Geef moet... eens een voorbeeld. Nou ja, als stel je partner wil uitgaan... en jij hebt even meer zin om lekker op de bank te hangen... Mm -hmm. maar je partner zegt van, ach, kom even mee. Dan ga je toch mee, ondanks het gevoel dat je eigenlijk geen zin hebt. Mm -hmm. En dat is dan weer waar zelfbeheersing. Maar het klinkt niet echt gezellig, het huwelijk op deze manier, toch? Of wel? Wat is... Corine Kool vindt het niet gezellig klinken. Nee, het is zo. Met, met, ja. Uh, ja, ik weet niet, dit klinkt als, zo offerig. Hoe het klinkt mij zo gereformeerd in de oren. Dat de offerig zit dat in die waardering van ik ga dan ja, toch maar de, mee. en de dankbaarheid. Dus ja, de dankbaarheid en ik ga toch maar mee. En die slechte dagen. Ik denk, je bent toch bij elkaar omdat je denkt het is leuk. En als het niet meer leuk is, dan stop je ermee. Dat lijkt mij, of niet? Nee, en de meeste relaties stoppen niet omdat mensen het niet meer leuk vinden. Dat is zeker niet zo, hè? Want maar Corinne, dan, dan ben je toch, dan kan je na twee weken soms alweer uit elkaar gaan. Je hebt er, het is toch nooit dat je in een flow ja. van jaren zit. Het is toch altijd dat je. De... Ja, natuurlijk heb je wel eens dieptepunten, maar als je een langdurig dieptepunten hebt, zoals ja, zij noemen, beschrijft de stellen vanadem, van 2006 pak je en uh, ga weg. Deze dus zijn in 2006 uh, getrouwd, ja, hè? Ja. Ja. En we zijn in 2012. Dus ja, ze zijn, dus zes, ze jaar zijn bij zes jaar bij elkaar. Die hebben nog niet de seven years. Precies, daar moet ik net aan denken, ja. ja. ja. Nee, maar het is zeg maar, sowieso in, he, bij ons alle stellen in het onderzoek die ja. zijn getrouwd. Dat ja. is in Nederland een indicatie daarvoor dat die stellen uitermate gelukkig zijn. He, want in Meer dan, dan mensen die samenwonen? Nou ja, want in Amerika trouwen mensen omdat trouwen daarbij hoort. Ja. En in Nederland trouwen mensen omdat ze besloten hebben dat dit de gelukkigste relatie is die ze, op, die ze denken te krijgen. En dat ze dan kinderen willen krijgen. Dus zij hebben er vertrouwen in. Dit ja. is de man of ja. dit is de vrouw van mijn leven. Ja. En dan durven ze ook te gaan trouwen. Ja. Mm -hmm. Ja, en wat ik nog even wil zeggen... Kijk, wat Corinne zei, een, daar wil je nog op ingaan. Ja, want natuurlijk uh, moet een relatie ook... Natuurlijk is een relatie leuk en plezant. Maar tegelijkertijd, huh, dan krijg je kinderen en... Uh, Iedereen kent dat gevoel, dan slaap je minder, dan ben je een af en toe. Hè? Kinderen opvoeden, dan gaat de relatiekwaliteit tussen mm -hmm. de partners normaal ook lager. En mensen gaan ook niet scheiden omdat ze kinderen krijgen en daarmee de relatie wat minder ja. gezellig. Of maar minder betekent dat intieme. eigenlijk ook dat je dan dat je meer met je verstand bezig moet zijn dan met je gevoel? Nee, ik denk het is een wisseling, wisselwerking tussen twee dingen. Hè? De, de, de, de, de, een collega van mij, Carol Rushbold, die heeft een model... waarbij je eigenlijk uh, om in een relatie te blijven... heb je verschillende factoren nodig. Je moet daarmee blij zijn en het leuk hebben. Maar je hebt ook een gebrek aan alternatieven. En er is eigenlijk op dit moment niemand anders... die beter voor mij is mm -hmm. dan deze persoon... En je hebt geïnvesteerd in die relatie. Je hebt samen een huis, je hebt samen kinderen. En deze factoren samen. Ja. Dus niet alleen maar of ik blij ben of niet. Ja. Hè? Van, dat is altijd een misvatting bijvoorbeeld bij vrouwen die mishandeld worden. dat uh, Zij blijven daarin omdat ze masochistisch zijn. Want ze kunnen die man niet van die man houden. Maar ze blijven niet omdat ze heel blij zijn in die relatie. Maar ze blijven omdat ze afhankelijk zijn van die relatie. Ze ja. hebben en heel erg geïnvesteerd hebben ook in die maar relatie. Maar dat is een, uh, niet zo'n fijne factor, afhankelijkheid. Nee, dat is zeker geen <laughs> fijne factor, maar het speelt mee bij relaties. Het dus, dus, ja. is dus, dus niet alleen maar dat je het nee. leuk vindt, maar... Daar spelen nog andere factoren ja. mee. En Corine, wat is er zo tegen opofferingsgezindheid? Dat je, dat je iets hebt, over hebt voor een ander? Oh, nee, daar is helemaal niks op tegen. Maar het is, als, je, als je dat als een van de belangrijkste kwaliteiten van de verhouding gaat zien... dan lijkt me daar iets ah. op tegen. Zijn jullie eigenlijk getrouwd? Corine, ben jij getrouwd? Nou, ik heb wel een soort van huwelijk en ik ben al heel nee. lang... <laughs> wat is dat? <laughs> Ja, dacht, mijn man was al een keer getrouwd geweest en die zei dat gaan we niet nog een keer doen. En toen hadden we een huis en, nou ja, en zo, toen moesten we wel iets regelen. En toen hebben we het zogenaamde homohuwelijk, wat toen nog kon, dus half jaar geleden. En toen hebben we een soort van homohuwelijk gedaan. En, uh, maar we zijn dus eigenlijk getrouwd, dus gewoon een beetje, een beetje flauwkul niet, om te zeggen dat ik niet getrouwd ben. En wij zijn echt al heel lang samen. Dus ik, ik heb wel enig recht van spreken. <lacht> <hijntuig> maar, maar dan herken je toch ook wel dat je je af en toe opoffert voor je, voor je man. Ja, ja. Je, nou ja, God, ja, ik denk dat hij zich misschien wel meer opoffert voor mij dan andersom. Maar. <hijntuig> um... En ja, dat vind ik... jij dan weer heel leuk. Dus dan is het weer... <laughs> ja, nou, ik weet het niet. Ik ben altijd... Ik, ik praat ook nooit over wij. Ik, vind, ik, ik, bij, ik krijg bij zo'n verhaal... Ik denk echt van... Oh my god, ik wil gewoon helemaal niet hierbij horen. Ik wil niet bij die getrouwde stellen horen. Laatst had de Linda... Die had ook zo'n zo uh, mijnblad, bene. Waar ik heel graag voor schrijf. Maar die had een, het goede huwelijk. Dan denk je, mijn hemel. Je zat toch maar geportretteerd worden als... ...deel van het goed huwelijk. En, en dan hoor ik haar en denk van... die ja, gaat dat nou heel eens uit, waarom wil je niet in wij spreken? Ja, omdat ik dat altijd afbreuk vind doen aan wie je bent. Je bent toch nooit wij? Je bent toch gewoon je bent toch ik? Je wordt geboren als ik en je sterft als mm -hmm. ik. Je, zelfs je kinderen krijg je als ik. Al dat, weet je wel, die, die mannen die vrouwen vasthouden. <lacht> maar heb je dan ja gezegd omdat het uh, praktischer was? Nou ja, nee, ik vond het gewoon een hele leuke man... En dat trouwen was inderdaad gewoon praktisch. Dat is, maar dat, Ik was niet, absoluut niet de mooiste dag van mijn leven. Maar mag ik het vragen? Zou je niet kunnen zeggen dat juist die uh, twee derde van de mensen die uit elkaar... Uh, of een derde van de huwelijke strand... Dat die mensen zijn die alleen maar lol en leuk verwachten... En uh, er niet bij nemen dat het af en toe best lastig is. En dus een tekort hebben aan wat jij dan zo'n spruitjesachtige opoffering... en uh, ja, nee, tuurlijk, tuurlijk gaat het altijd op een balans. Ik ben, dan ben ik onmiddellijk bereid om dat toe te geven. Dat is ook zo. Maar ik denk dat. Uh, wat, ik denk dat. Maar ja. Uh, dat mensen, mensen, of, of mensen die, die, die het niet redden, dat die geneigd zijn om het geluk te verwachten van degene met wie ze zijn. Terwijl je gewoon moet zorgen dat je het zelf leuk hebt. Je moet zelf zorgen dat je leuk werk hebt en dat je het leuk met je kinderen kan vinden. En die, en die man die, doet, die heeft wel een soort van bijdrage, maar daar moet je niet je geluk bij uh, proberen te zoeken. En ik denk dat dat de fout is die heel veel mensen maken. En daarom die nadruk op ik ja. en niet wij. Ja. Ja. Katrien, ben jij trouwt? Ja, heel gelukkig. Ah, oh, heel lang. <laughs> ja. En herken en, je die factoren die je zelf uit het onderzoek... Eh, die naar boven zijn komen drijven, herken je die ook in je eigen huwelijk? Sommige wel. En ik, de, ik denk... Um, zeg maar, ik, ik ben het niet eens met die stelling dat het ik is in een relatie. Want het is toch wij. Wat, uh, wat wij bijvoorbeeld ook vinden in, onze, um, in ons onderzoek... is dat als... Zeg maar, iedereen heeft een ideale partner in zijn hoofd. Van zo moet die, zou die ideaal kunnen, moeten zijn. Maar die bestaat eigenlijk niet, toch? Nee, maar <laughs> nee. mensen proberen... Wat, wat dan vaak bijdraagt aan uh, het falen van een relatie... is dat jij probeert de andere zo te maken als jij wilt dat die is. En dan word jij niet gelukkig, want dat uh, faalt. Dat werkt nooit, die Je andere die te veranderen. Al... En de andere wordt ongelukkig omdat die in een relatie zit... waar jij hem, hem of haar het signaal geeft van... ik vind je eigenlijk niet leuk, je bent niet mijn ideale partner. Dus, hè, Zag dus... je dat bij die stellen die, die uh, jij volgt vanaf 2006? Want dat... Ja, dat zie je heel duidelijk. En wat ook het geval is, en daarom denk ik, ben ik het ook niet eens met dat ik... Wat je, wat je bij onze stellen ook heel duidelijk ziet... is dat de andere ook het beste in jou naar voren kan brengen. Het is niet zo dat jij alleen maar moet... Het is duidelijk een balans. Want een relatie waar één iemand zich altijd opoffert... en de andere alleen maar neemt, dat werkt niet. Maar beide partners geven en nemen... Maar de andere kan, de, dus je kunt het beste in die andere persoon naar voren halen. Je kunt die persoon helpen om. Doelen te verwerkelijken om be nog beter te worden ja, en nog meer zo. te bereiken. Eigenlijk zijn jullie het ook best wel eens volgens mij. Nee, dat klopt ook wel. Ja, ik dacht als als als... dat u even al een, de blik van Corine zag. Het <laughs> was toch een lichte vermoeidheid: van, moet ik dit allemaal doen? Nee. Oh nee, nee, nee, nou, maar, nee zo egocentisch ben ik nou ook niet. Nee, maar als ik zie, als, ik heb natuurlijk ontzettend veel mensen geïnterviewd. En een uh, tijd geleden had ik die rubriek van Twee Kanten. Dat heb ik jarenlang gedaan. Dat is dat een rubriek voor de Volkskant Magazine, volks magazine ja. waarin ik een, een huwelijk dus een man en een vrouw, tegenover elkaar. Die, en daar die, ging die interviewde het... afzonderlijk, hè? Ja, afzonderlijk. Dan ging de een naar het kamertje, strijkkamer boven, en dan ging die man... En ging dan het dan... echt zo, ja, ja, zo ging het, ja. ja. En, uh, maar daar merkte ik inderdaad, en dat sluit heel erg aan op haar verhaal, dat... Uh, uh, mensen heel af, mensen heel graag uh, gezien willen worden in de behoeften die ze hebben. En dit zijn vaak hele kleine dingetjes. Dus ja. het gaat van, iemand heeft een, een lekke band. En die, staat, die, die fietst en, ze, en die man die weet dat ze de volgende dag naar haar werk gaat. Dus wat doet die man heel lief? Die plakt haar band. En dat is natuurlijk ook. Uh, en, en dat zijn dingen die, die vooral vrouwen, die, ja, die, die dat vinden ze het echt allerbelangrijkste in een hele Terwijl die ook wel naar de kroeg met zijn vrienden had kunnen gaan, maar eigenlijk dat zichzelf ja. opoffert ja. voor die ja. lekke ja. band. Ja, en dat voor zijn dus. Ja. ja. Ja, want, um, maar je, je hebt, uh, uh, hoeveel stellen heb jij geïnterviewd voor dat volgens mij? Oh, ik nou, maken. ik heb het vier jaar gedaan. En dat zijn uh, tussen 52 min 6 maal 4. <laughs> ja, nou, dat zijn er een hele hoop. Dat zijn er ook bijna 200? Ja, toch? Ja, ja. ja. En, um, uh, nee, en, en, nou ja, je zetten ze dus allebei een ander kamertje neer. En, ja. Uh, vonden ze het moeilijk om eerlijk te zijn over hun huwelijk? Nee, helemaal niet. Want ze melden zichzelf aan. Het is niet zo dat ik ze op de markt aansprak. Natuurlijk wil jij over huwelijk praten. Ze wisten wie ze, wat ze konden verwachten. En mensen vinden het heerlijk om over zichzelf te praten. Maar waarom melden ze zich aan? Ja, omdat ze zoals andere mensen zich willen laten fotograferen... Uh -huh. wilden zij een uh, geschreven portret van hen... Maar dan, dan denk ik wel dat je juist stellen krijgt die tevreden zijn. Je gaat toch niet de vuile was met plezier buiten Ja, maar hangen? Dat, is dus helemaal, dat is dus niet waar. Gelukkig maar dan maar, is het, het dus misschien wel belangrijker dan, uh, dan, dan een positief verhaal. Ja. ja, en bovendien haal ik natuurlijk ook... Het is natuurlijk mijn taak om ook al die onaangename dingen eruit mm -hmm. te halen. En dat, ik kan behoorlijk doorzeuren en dan, uh, dan, dan krijg je op een gegeven moment wel boven water. En uh, ja, nee, het was, het was ook wel, wel veel nare dingen, ja. Er zijn ook wel mensen gescheiden nadat ze met mij gesproken Ja, want het lijkt me ook best heftig... als je dan inderdaad op zaterdag uh, gezellig samen de volkskant ja. uh, openslaat het magazine... Ja. En, en dat ze dan van de ander lezen uh, uh, hoe, hoe er over ja. haar dag wordt. Ja, dat was ook zo. Nou, het is ook een keertje echt heel mooi, want het was een... Ik weet niet of ik dat heb, mag ik dat even ja, ja. Was Het een, was een echtpaar en die vrouw die is echt ontzettend dol op die, op die man... En, maar die, die man die wilde zich niet binden. Weet je, was zo'n freewheeler die gewoon het liefst op de motorfiets en vaar vaak weg. En, uh, en die man die zei van ja, ik hou ook heel veel van haar. maar... Mama. En toen. Uh, oh nee, nee, toen zei hij. Nee, in het interview zei hij van. Maar ik heb nu eindelijk voor haar gekozen. Terwijl zij zei van. Maar die man is altijd weg. En toen lasen ze die stukken. En toen was die vrouw zo ontzettend blij dat die man dus kennelijk toch voor haar gekozen heeft. Dat ze samen een huis hebben gekocht. En ik hoop nog steeds heel gelukkig zijn zijn ja, Maar het ging dus ook wel eens fout. Ja, ja, nee, ja, een man die er over overspel begon. Maar volgens mij was dat... Weet je, als je dat doet, dan weet je natuurlijk al dat het... Die gebruikte uh, jou als breken. Nou, het... dat denk ik uiteindelijk wel, ja. Ja, ja. dat denk ik wel, maar... Uh, heb je er ook zelf iets van opgestoken... door al die stellen te interviewen? Nou oh ja, wat ik net zei. Je, dat het gewoon inderdaad voornamelijk over hele kleine dingetjes gaat. Dat mensen, uh, ja, Het gaat helemaal niet over die fantastische weekendjes... naar Parijs of naar Londen, waarvan ik zou denken... Van, dat zijn de, de krenten. Maar de krenten zijn voor de gemiddelde Nederlander... die band hier geplakt moet worden. En de aandacht. Vrouwen, vooral vrouwen die willen heel erg graag gezien worden. Ik weet niet of dat ook jouw ervaring is. Vrouwen die willen gezien worden in wie ze zijn. En uh, als mannen uh, opletten en, en al is het maar kleine opmerkingen maken van hoe ze eruit zien of wat ze, uh, wat ze gezegd hadden laatst en daar weer toespelen. Dat, dat vinden vrouwen echt heel belangrijk. En mijn ervaring is dat mannen vooral gelukkige vrouwen willen en dus vrouwen die ook wel zonder hen kunnen en mannen willen eigenlijk gewoon met rust gelaten worden. <lacht> en gewoon, die willen gewoon een, een, een tijd voor zichzelf ook hebben. En dan, natuurlijk is het leuk met die vrouwen maar niet altijd. Uh, is vrouwen. dat zo Katharine? Ja, die, bij die gedeeltelijk, 200 uh, nou, Eigenlijk zijn het zeg maar, op jouw behoeftes ingaan. Dat je partner op jouw behoeftes ingaat. Die kleine dingen. Jou waardeert. En uh, mm -hmm. uh, uh, kan zien wat jij nodig hebt. En op die behoeftes ingaat. Dat hebben vrouwen en mannen gemeen. Alleen hebben mannen... Uh, andere behoeftes... dan vrouwen. Het is dus bijvoorbeeld een misvatting. dat, uh, Er uh, is recent een onderzoek uitgekomen... Er uh, wordt altijd gezegd dat mannen altijd aan seks denken. En dat is ook wel zo. Maar mannen denken tegelijkertijd ook meer aan voedsel en aan drinken. En Het blijkt dat mannen gewoon meer opgevoed zijn... om meer aan hun behoeftes, bij hun behoeftes wat ze zelf willen blijven stilstaan en vrouwen meer opgevoed worden om bij de behoeftes van andere mensen stil te staan. Dus ik denk wel maar dat is dat nog de... steeds cultureel bepaald dus. ja. dat is. Niet, ja. Dat zit niet in je genen. Dat is wat je meekrijgt van je opvoeding. Nou, sommige mensen zouden argumenteren dat het evolutionair is. Dat uh, vrouwen hebben een goede, gezonde vader nodig voor hun kinderen. Ja. Die ook gecommitteerd is dus aan eten. de relatie. Die moet goed eten. En je moet goed voor die man zorgen dat die daar ook blijft. Ja. En jou helpt de, de kinderen groot te ja. brengen. Katrien, we, la, we lazen ook nog een, een citaat van jou. Um, het maakt niet uit hoe goed u uw partner kent... als u maar denkt dat u elkaar goed kent. Ja. Ja. Ja. Dus dat betekent eigenlijk dat je, dat je misschien allebei in een andere relatie zit... maar wel met elkaar, of ja. zo? nee, nou, nou ja, kijk, het ding is... dat is uh, waarom ik uh, Corine's uh, column eigenlijk ontzettend gaaf vond... was dat uh, je, je zag heel duidelijk... dat iedereen zijn of haar visie op de relatie had... maar dat ze toch met elkaar een relatie hadden. En wat wij in het onderzoek hebben... Uh, uh, onderzocht, is te, te kijken van hoe belangrijk is het... dat je je partner accuraat of goed, correct kent. Dus uh, he, uh, wij, wij zijn zover gegaan als uh, dat we stellen een menukaart hebben gegeven... om te kijken van, kan jij voorspellen wat die van die menukaart zou uh, eten? Nou ja. Ja. En wij vonden wel dat mensen... Uh, hun partner relatief goed kende. Dus ze maakten geen grote fouten. Maar dat maakte mensen niet gelukkig. Dus wat ze wel gelukkig maakte... was het gevoel, ik begrijp mijn partner. En nog veel gelukkiger werden ze... van het gevoel, mijn partner begrijpt mij. Met al die kleine behoeftes, uh -huh. maar dat zie je bijvoorbeeld ook van mensen denken van ik moet heel belangrijke dingen vertellen in relaties, maar waar het eigenlijk om gaat is dat je elkaar bijpraat s avonds, dat noem je in, in het Engels is dat pillow talk. Je vertelt elkaar gewoon wat jij hebt wat meegemaakt, terwijl ja. die ander niet daarbij was. En daardoor zeg je ook, ik geef op jou, om jou. En ik wil dat jij nog deel uitmaakt, ook van het leven waar jij niet daarbij was. Ja. Ja. Dus. Denise, wat vind je ervan? <lacht> je zegt, ah, okay. Het is moeilijk om jouw blik te peilen. Je zit geamuseerd te luisteren, Leke. maar je hebt ongetwijfeld opvattingen. Ik luister met veel belangstelling en uh, ik kan uh, me heel goed herkennen in wat. Uh, ik was niet een van die 200, maar <laughs> uh, zoals het beschrijft, uh, kan er, en volgens mijn eigen relaties, kan ik me daar heel goed herkennen. Het bijpraten, de kleine dingen ja. die in jou gezien moeten worden. Ja, ik, vroeg net die, ik stelde net die vraag over dat het alleen maar lol en leuk is en grote liefde, maar het is ook met elkaar leven en. Lief en leed, dat klinkt heel ouwits, uh, maar dat, dat, uh, dat, dat maakt dat er wel een soort band is, dus... Uh, ik kan me erin vinden. En Corine, uh, de column is er niet meer. Hè? Dat vinden heel veel mensen jammer. Maar je hebt ook boeken geschreven. En die zijn wel gewoon nog te krijgen. Eén boek uh, uh, dat vorig jaar is uitgekomen. Hoe mannen lief hebben. Dat is eigenlijk ook een studie naar uh, ja, wat mannen willen. En daaruit blijkt ook dat ze niet alleen maar met seks bezig zijn. Zo is dat. Ja. En dat is uitgegeven bij balans. Dus daar kunnen mensen uh, nou ja, achteraan. Goed. We gaan het straks over zelfbeheersing hebben. Dat trouwens ook een factor voor een succesvolle uh, relatie. Maar wij trekken het straks breder. Maar we hebben u muziek beloofd. Hier zit uh, Kelly Streekstij. U kent hem misschien niet. Toevallig ken ik hem wel. Ik geef op een ochtend les op een school in Lelystad. En Kelly uh, zit daar in Vijf nemen. Ik heb haar een keer zien optreden. En Kelly vindt het leuk om eens een keer bij ons in de show hier nu te gaan optreden. Voor de muziek, of voor de uitzending vertelde ze... ik ben helemaal niet zo goed met school bezig, want dat gaat allemaal fantastisch. Ik steek allemaal energie in muziek. En onder andere in het liedje dat je nu hebt geschreven, dat heet Some of Us. Ja. Well, some of us never grow But now you're here, you are waiting in a row Some of us were never allowed to show up But never let them tell you to stop And some just spent a lifetime in a flow Screaming out Some of us were never satisfied White like colors their world is black and white And none of us is telling you it right Cause everybody always wants to find But none of us wants Everybody always wants to find. But all the times I cry, sunshine, clear and blue. There's times I'm thinking of rain, but nothing's cool. Every time I'm learning to grow up and feel fine. But then they ask me to tell what's But don't worry, we all need one all the time And one of us will give us all a sign So we all know that everyone is fine But all the times I cry, sunshine clear and blue the times I'm thinking of rain but nothing Every time I'm learning To grow up and feel fine But then they ask me To tell what's going right Some of us will Sue. Uh, nou, ik denk dat je leraar Engels heel erg trots op je is. Net zoals je muziekleraar. En uh, dat zijn wij eigenlijk ook een beetje. Uh, je schrijft al je nummers zelfs. Uh, dit was er eentje. Uh, nog geen cd, maar mensen houden haar in de gaten. Kelly Streekstra. Dankjewel. Dit is Tot 7 uur Pavlov. En in Pavlov uh, praten we met sociaalpsychologe Katrin Vinkenauer... met journalisten en schrijfster Corine Kolen... en met psycholoog Denise de Ridder. Wat maakt een leven succesvol en gelukkig? Uh, we gaan erover praten omdat er een nieuw boek is verschenen... van de beroemde Amerikaanse psycholoog Roy Bouwmeister. Wilskracht, de herontdekker... De herontdekking van de grootste kracht van de mens. En uh, deze uh, Roy Bouwmeester, die heeft uh, samengewerkt met Denise de Rinne en Katrien Finkenhouwer. Uh, wat vinden jullie van het boek? Heb je het al gelezen? Ik heb het uh, al gelezen. En het is uh, denk ik een uh, fantastische populaire weergave van het werk wat hij in de afgelopen 10, 15 jaar gedaan heeft... en wat al in eerder een wetenschappelijke tijdschrift is verschenen. Want heeft hij het, normaal gesproken altijd over wilskracht? Nee, het is, uh, hij is van heel veel markten thuis. Uh, wat ook een beetje in het boek staat. Hij is begonnen met zelfesteem, uh, narcisme... Uh, maar wilskracht uh, en zelfbeheersing is wel een... Uh, uh, nou, is wel een heel belangrijk thema. Misschien niet. Ja, ik, ik zou misschien zelfs wel het belangrijkste thema in zijn werk ge, geworden, eigenlijk. En, maar hij, hij, hij heeft een hele stellige stelling: dat wilskracht de grootste kracht van de mens is, Katrien. Ben je het daarmee eens? Nou, nee, het. het ja, ja en nee. Ik denk. Wat. wat uh, uh, ik. Ik had gehoopt dat het boek zelfbeheersing zou heten. Of zelfcontrole. Want wilskracht lijkt te suggereren dat het onuitputbaar is. Dat je, als je het maar wilt, kan je overal komen. En daar, met die suggestie ben ik het eigenlijk niet eens. Want uh, laten we heel even de definitie uh, bepalen. Uh, Denise de Ridder, wat is wilskracht? Nou... Uh, uh, ik vind wilskracht vind ik ook niet zo'n mooi term. Zelf, uh, omdat, dat heeft dat oude wetsige, Zelfbeheersing heeft dat ook. En zelfcontrole klinkt ons psychologen. Ik wijs nu ook even naar Katrien. Wat neutraler in de ogen. Je ik dat denk, niet het... vroeger uh, zelfregulatie? Of, uh... Ja, zelfregulatie klinkt ook... Het klinkt wat, uh, wat minder moralistisch. Maar is het uh, allemaal hetzelfde over? Ja, en ik denk, ik weet wel waarom hij wilskracht gekozen heeft. Dat kennen mensen. Dat spreekt natuurlijk aan. En dat past heel uh, goed voor de verkoopcijfers. Maar zelf, uh, de, de, het moralistische wat dan wilskracht of zelfbeheersing verbonden zit. Dat je dan ook verantwoordelijk bent. En als je het niet hebt, dat je dan zelf de schuld bent dat je leven een puinhoop wordt. En dat je niet gelukkig bent of geen goede relatie heeft. Uh, dat, dat is moeilijk te verteren. Dat is je eigen schuld dan? Als je dat, dat die connotatie zit yeah, erbij. Yeah. Maar wat het is, uh, je begon eigenlijk met vragen yeah. van de vraag is een definitie. <laughs> en uh, Bouwmeister heeft een fantastische metafore gevonden. Die uh, vergelijkt het met een spier. Uh, wildkracht is een, uh, zoals je, is een soort kracht. Het klinkt een beetje mystiek, maar het is een kracht of een energie... En uh, dat betekent uh, het goede daarvan is, of in zekere zin, troostend, dat je als je je kracht, kracht kun je verbruiken. Sommige mensen zijn sterker dan anderen, maar ook sterke mensen raken na een verloop van tijd uitgeput. Ja, dat, hij geeft ook een voorbeeld van, ja. een, van uh, uh, sporters, geloof ik. Ja? Uh, ja. Iemand die, die de, de sterkste man van Nederland of zo. <lacht> Laat maar even zeggen, als die een, uh, um, uh, een wedstrijd heeft uh, uh, um, gedaan dan. Uh, moet die ook even bijkomen. En dat ja. is eigenlijk met wilskracht ja. ook. Ja. Er zitten verschillende kanten aan. Dus inderdaad het idee dat uh, ook sterke mensen... moorden na verloop van tijd of uitgeput... en dan even moeten bijkomen. En ik denk dat het kan voor veel mensen een eye-opener zijn... dat je niet eindeloos kunt vertrouwen op je wilskracht. Dat is niet zo verstandig. Zoals dus je ook niet uh, iedereen zomaar een marathon kan lopen... Mm -hmm. of zelfs maar 10 kilometer, daar moet je voor, uh, voor oefenen... Uh, dus de, dat uh, is er uh, goed aan. Maar er zit ook iets, iets wat ik zei. Zelf... Is, is het te trainen? Want hij vergelijkt het met zo'n spier. Ga die... je naar de sportschool? Uh, ja, nee, maar hij ja. zegt, je, zoals, als het een spier is, kan je die trainen. Ja, de, de, hij ge, er zijn een paar onderzoeken naar. Niet zo heel erg veel. Dat als je dingen doet uh, die je niet zo leuk vindt... Uh, dus, uh, een voorbeeld is, uh, veel mensen vinden het leuk... Uh, als een partner een avondje naar de film uit wil... om lekker op de bank onderuitgezakt te zitten. En als je dan eigenlijk uh, jezelf moet vermannen... en rechtop gaan zitten, dat is een manier. Dus je uh, rechtop gaan zitten en rechtop lopen, goede houding aannemen... Als je daar steeds aan denkt, dan zou je je wilskracht trainen. Dan zag ik steeds korte uh, uitdagingetjes. Ja, de, de dingen met die je het echt geld. niet zo leuk vindt. Of me, als je bijvoorbeeld uh, heel graag uh, snoept, uh, dan een tijdje niet snoepen. Alles wat je zeg maar waardoor je een soort impuls moet overroelen, om het in goed Nederlands te mm -hmm. zeggen, zou je helpen om je wilskracht te trainen. En like, daar lijkt wel wat in te zitten. Gewoon eens een keer niet toegeven aan je eerste impuls, maar doen. Iets doen tegen je zin, daar kun je, dat, daar kun je sterker van worden. Dat is een verhaal van, uh, ken je dat? Van kikker en pad? Die geweldige verhaal is van kikker en pad, ken je die of niet? Heb je er uh, kinderen voor gelezen? Van Lobel is het geloof ik. Ik ken het niet. Nee, het is één verhaal. Dat heet ook wilskracht. En dan, uh, ik weet het ook niet meer precies hoe het afloopt. Want ik zit de hele tijd aan te denken. Sinds het woord wilskracht zit ik alleen maar aan het verhaal. <lacht> het gaat over kikker en Pat. En kikker die wil een koekje. En Pat zegt nee, je mag geen koekje. En dan zegt kikker, maar waarom niet? Dan zeg je nee, we moeten daar wilskracht voor hebben. En dan pakt pad en die zet die koekjes, trommel heel hoog op het uh, kastje. En steeds hoger en hoger en hoger. En waarschijnlijk vallen ze dan nee. aan het eind allebei. Ja. Naar ja. beneden, maar ja. dat, is, dat is een heel mooie manier om ja. aan kinderen het, ik, ik, ik het wilskracht uh, uit te leggen. Ik heb het laatst van een collega gehad, die u zegt en waarom het vooral zo leuk is. Omdat, en dan maak ik misschien wel een grote sprong. Als mensen, je kunt dus wilskracht oefenen door dingen tegen je, je zin te doen. Dat is misschien best wel goed om eens af en toe niet alleen maar leuk te hebben, maar iets tegen je zin te doen. Maar omdat het ook gauw opraakt en je uitgeput raakt. Uh, die kikker en pat zet op een gegeven moment... Uh, het blik met koekjes bovenop de kast. En dat is natuurlijk heel slim. Want je kan natuurlijk die, dat blik met koekjes voor je neus laten staan... steeds tegen jezelf zeggen, ik moet sterk zijn. Maar ik denk dat veel kikkers en padden en misschien ook mensen... dan toch wel een koekje nemen na verloop van tijd. Omdat de het... wilskracht eigenlijk opraakt. Ja, dus dan kan wanneer... je jezelf eigenlijk niet meer ja. bedwingen. En wanneer je het op de kast zet... dan hoef je je wilskracht niet te gebruiken... want dan is het uit het zicht. Dus in die zin heeft dat verhaal slimme een hele strategie. mooie moraal. Een hele slimme strategie. Maar hoe komt het dat wilskracht uitgeput raakt? Zitten we dan eigenlijk tegen onszelf in te werken... Ik denk dat uh, het, uh, het, het principe van impulsen beheersen... en het licht van een grote doel, dat, dat is uh, iets heel... we hadden het net even over evolutie. Het kan heel nuttig zijn om dingen te bereiken. Maar het is een, een zwak of een kwetsbaar systeem. Juist omdat je een impuls moet uh, bedwingen... dat kun je niet eindeloos uh, blijven doen. Want je gaat eigenlijk tegen een andere neiging in... die wel, we willen ook graag een koekje of we willen ook graag op de bank hangen... En, Bedwingen is dus altijd lastig. Per definitie. Maar, en maakt dat uit? Voor welk doel? Ja, ik, uh... nou, ik heel ja, even? Want Dat is eigenlijk... Uh, zeg maar, de kunst van wildkracht is ook... dat je op dit moment... dat je doelen kunt uitstellen. Dus ik, uh, een van de bekendste toetsen voor of maten van wilskracht bij kinderen bijvoorbeeld, is dat je die kinderen voor een, een boordje zet met één snoepje. Ja. En je zegt van als jij dit snoepje laat staan en dan niet aangaat, dat is de marshmallow test, ja. dan als ik terugkom in tien minuten, krijg jij van mij twee. En dat is bij heel veel dingen, is het zo dat je die eerste uh, behoefte moet weerstaan om dat koekje nu en hier te hebben, dat eerste plezier, om vervolgens meer te hebben. En dat heb je ook bij tandenflossen. Hè? Mm -hmm. Dat is ook niet. Daar heb je op dat moment geen zin in. Mm -hmm. Maar op lange termijn is ja, dat maar, beter. School, maar uit Dat, dat marshmallow-onderzoek blijkt dat die uh, mensen als ze dertig zijn, zijn ja. toevallig is dat dan, uh, zijn ze weer in contact gekomen met die mensen die dat snoepje testje. Ja dat gedaan. waren kinderen, hè, waren Kleiders, kinderen. Ja. Ja. Ja dat die het Hier. veel beter doen in hun leven... dan ja. die kinderen die wel onmiddellijk dat snoepje namen. Ja. Maar dan, ik ben het helemaal eens met, Katrien... Uh, dat is ook een prachtige uh, voorbeeld, een hele ingenieuze test. Maar daar zit, kijk je vooral naar het verschil... tussen kinderen die veel en weinig wilskracht hebben. En we hebben hier eigenlijk nog een, een, een fenomeen... dat daar dwars op staat als het ware. Dat ook bij die wilskrachtige kinderen... Ja. En dat, uh, uh, je zou kunnen zeggen... ook de wilskrachtige kinderen... die konden wachten op twee snoepjes... als ze daarna... Uh, naar pianoles moesten of uh, uh, hun huiswerk maken, dan zou dat misschien wel de kinderen zijn die dat er niet zo goed kunnen volhouden. Ook wilskrachtige kinderen ja. hebben maar een beperkte voorraad. Maar dus dan hebben ze dat eigenlijk al verbruikt? Ja, ja, zou je kunnen zeggen. Dus ook bij die. Uh, ik denk dat iedereen het erover eens is dat een beetje wilskracht, ook al klinkt dat ouderwets, dat we dat best zouden kunnen gebruiken. Maar omdat het opraakt, en ik denk dat is echt het inzicht... dat Roy Baumeister ons gegeven heeft. Het klinkt een beetje mysterieus met die bron en energie. Maar het kan opraken, dus je moet het niet blind op vertrouwen. En maar het komt al... toch ook wel weer terug? Maar hoe komt... het, ja. het is toch niet voor altijd op? Maar hoe komt het dan dat, die, uh, dat in dit boek beschreven wordt... dat die kinderen die aan dat marshmallow-experiment uh, uh, meededen... het echt beduidend beter doen in het leven... dan die kinderen die onmiddellijk voor dat snoepje vielen? Wat is dat dan? Nou, je, je hebt een beetje je hebt een verschil tussen mensen die het hebben en mensen die het niet hebben. Die spieren, hè? mensen met heel veel spieren en mensen met minder spieren. Maar wilskracht kan variëren over situaties. Dus uh, bijvoorbeeld mensen die in een uh, chaotische hu huishouding leven... die de hele dag alleen maar dingen aan het zoeken zijn, altijd te laat zijn... Die hebben minder wilskracht dan mensen die in een heel gestructureerde huishouding staan. Altijd leven. Je hebt bijvoorbeeld een, een voorbeeld wat hij dan vaak noemt. Is uh, oud nieuwsvoornemens. nieuws mm -hmm. In plaats van één voornemen te nemen en te zeggen van dat hou ik vol. Zeggen mensen ik moet geduldiger zijn. Stoppen met roken, vijf kilo afvallen, mijn partner appreciëren. En dan beginnen ze met één. En dan s'avonds zijn ze moe. En na een week zijn ze zo moe dat ze eigenlijk niet meer kunnen doorgaan. Dus, ja. Nou, dat is een mooi voorbeeld. Want jij vroeg net van... Uh, hoe zit het dan? Wanneer heb je het, wanneer heb je het dan weer aangevuld? Ja. Uh, in een wat oude boekje van Bouw. Maar wat je, uh, dat is dat mensen die willen lijnen of stoppen met roken... Uh, op middernacht uh, grijzen de koelkast leeg. Of uh, reizen naar het benzinestation om een pakje sigaretten te kopen. Of is er meer agressie? Ze hebben zich de hele dag in toom gehouden. Dus je kan over het patroon van een dag kun je zien dat mensen zich dan wel uh, zich van 9 tot 5 gedragen, ze zeggen netjes. <lacht> en van uh, als ze thuis komen, dan kunnen ze ook nog van de koeltjes afblijven. En om elf uur is het op. Dus, uh, en, en dan begrijpen we wilskracht nog steeds als een vorm van zelfbeheersing. Ja. Maar, ja. Hoe, hoe, maar je, hoe hou je dat dan in bedwang? Hoe moet je daar dan mee omgaan met die wilskracht? Nou, uh, wij zeggen, en ik denk dat uh, Roy Bowser misschien het daar ook wel mee eens is. Je zou het beter... Uh, uh, kunnen zien als een soort noodstrategie. Ik heb uh, zelf een boekje geschreven... de grote voedselverleiding waar ik vertel over wilskracht en eten. En wij zijn ooit een keer naar de gezondheidsbeurs uh, geweest. En dan wilden allemaal mensen afvallen. Die waren al een keer mislukt. En als je dan doorvraagt, wat is er nou zo uh, moeilijk aan? Nou, dan denken ze niet eens na over hoe ze zich moeten voorbereiden. Maar ze zeggen alleen maar, ik moet sterk zijn. Ik moet sterk zijn, als een soort mantra. Mm -hmm. En ze denken nooit na, van als je dus uh, pakken chips in huis haalt... Dat, uh, die dan moet staan, dat dat niet zo slim is. je kan ook anticiperen en proberen situaties... die wilskracht kosten te vermijden. Dan hou je over Geen voor de echt moeilijke haan. momenten. Bijvoorbeeld als... Ja. Uh, ja. Dan moet je je in de supermarkt al beheersen. ja. ja. Daar ligt de, eraan. Als je geen chips wil. Als je net een boterham met kaas. Ja, goed, dan gaan we heel erg. <laughs> van. Als je net een boterham met kaas gegeten hebt. en, ja. en geen honger hebt gehaald naar de supermarkt. dan kost dat minder wilskracht. Maar eigenlijk moet je van tevoren heel erg bewust bezig zijn met een voornemen. of een doel dat je jezelf stelt. Ja, je, je moet zorgen dat je uh, uh, je wilskracht zo min mogelijk belast. wetende dat het bij. Sterke mensen, maar zeker bij minder sterke mensen, dat het na verloop van tijd opraakt. Maar als we het uh, opvatten als zelfbeheersing, dan denk ik dat is toch een constante houding die je hebt. Ja, dat is. Dat is dat eigenlijk... uh, ik bedoel managers die, die overdag uh, heel redelijk met hun personeel gaan. die s'avonds dan enorm uit hun dak thuis. Ik verwacht dat ze dan thuis ook een evenwichtig persoon zijn. Uh, nou, misschien moeten sommige <laughs> mensen wel compenseren. Maar het aardige is, Katrina uh, Roy en ikzelf hebben samen een onderzoek gedaan... waarin we eigenlijk iets totaal onverwacht vonden... En dat is dat wilskracht, mensen met veel wilskracht, die doen. hebben heel veel. hebben sterke of Het invloed van zelfbeheersing, laat ik het netjes zeggen. is het sterkst op routinematige gedragingen. Mm -hmm. En wat dat precies betekent, weten we nog niet. Maar het zou wel zo kunnen zijn. dat. wat een soort variatie op wat ik net zei. wanneer je veel routines hebt. dan lijkt het alsof je heel veel wilskracht hebt. maar eigenlijk heb je allemaal ding slimme dingen geprobeerd. die weinig wilskracht kosten. Laten we even kijken naar die kleuters van Walter Michel en met die bordjes met, met mars de, de mars uh, De kleuters die het het uh, beste deden, het langst konden volhouden, waren kinderen die uh, spelletjes gingen doen, bijvoorbeeld uh, met hun uh, vingers of liedjes <laughs> zingen in hun hoofd, Slim. waardoor ze niet steeds... Zichzelf moesten beheersen om van die marshmallow ja, af te blijven, ja, ja, ja. maar zichzelf afleiden. Dus het waren eerder slimme kinderen. Of door hun slimheid waren ze wel krachtiger, zou je kunnen zeggen. Maar zou je ook kunnen zeggen dat als je je bijvoorbeeld zelf eh, voorneemt. elke avond eh, na het eten moet ik meteen de afwas doen. Ja. dat dat ook doorwerkt op andere gebieden in je leven. Dus dat het. die je misschien niet zo bewust voorneemt, maar dat je lontje minder kort wordt, bijvoorbeeld. Dat is de suggestie die van die uh, zelfbeheersingsoefeningen uitgaat. Dat het, of je nou met boek op je hoofd zit om rechtop uh, te zitten. Of afvals doet, terwijl je het niet verhoudt dat je, dat, dat je daar iets oefent. De spier. Ja. Uh, de beeldkrachtspier. En dat je ook profijt van hebt op andere terreinen. Maar dan, dan word je de, uh, dan ben, raak je minder opvliegend of, of iets dergelijks. Of zo. Dat ja, gaat om je je raakt gewend om, om iets, iets uh, tegen je zin te doen en daar niet direct toe te geven aan een impuls. We hebben bijna geen tijd meer, maar toch interesseert me dit. Hoe komt het dat dat nu in deze tijd zo naar voren komt? Zelfbeheersing, wilskracht. Daar hadden we het in de jaren 70 en 80 toch niet over? Jawel. Ja. Ook? Ja. Ja, die eerste onderzoeken zijn uit de jaren okay. 70. maar nu is er aandacht het voor. Het is alleen nu, dat nu pas blijkt, hoe belangrijk de vaardigheid is... jezelf <coughs> te kunnen onder controle te houden als er ook verleidingen zijn. Dat is een ja, dus discussie. Is het onze tijd is natuurlijk een tijd van verleidingen. Met verleidingen, precies. En dan nog maar even terug op de relaties... Ook al voor relaties zijn heel veel verleidingen. En ook daar ga je het niet dan meteen uitmaken. Oké. Okay. Maar een groot pleidooi voor terug naar de jaren 50. <laughs> Dat kan niet. Dat kan niet. Nee. Dit is onze conclusie hoor, aan het van Pavlof. Sorry, we kunnen er niet langer over doorpraten. We danken onze gasten, Denise de Ridder. Katrin Vinkenhouwe en Corinne Kolen. En luisteren, als u wilt reageren, dan kan dat. Hè. Even een mail sturen naar pavlofradio.ntr.nl Straks is langer leinig. Wij zijn er volgende week weer. En eh, graag tot dan dus. Fijne avond. Dag. <laughs> NTR. Informatie, educatie en cultuur. Oké, okay, we geven nog een draai aan het grote Rad der Vroege Vogels Als de rad stilstaat, dan hoor je de naam van de columnist van de week. We hebben al 1, 2, 3, 100, verschillende columnisten aan het woord gelaten. En deze week kondigen we met gepaste trots nee, nee, nee. aan, wat ja, eindelijk... Dat gaan we toch niet nu al bekendmaken? Ja, natuurlijk wel, deze wel. Het is... Joep van het Hek. Oké, okay, als iedereen heeft het beloofd het niet verder te vertellen, dan blijft het een beetje onder ons. Oké, okay dan en de andere geheime onderwerpen zijn Ringslangen, het Grote Tuinreservatenboek, Honingbijen en Recycled Theater. Morgenochtend van 8 tot 10. Radio 1. Vroegen. Vogels. het nieuws van alle kanten. Opeens ben je het. ZZPR. En als het een beetje meezit, ZMPR. Zelfstandige met personeel. En voor je het weet.